5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Veel doden door aanslagen in Nigeria. Twijfel bij waterschappen over veiligheidsnormen dijken. En vlot trekken van schip bij Wijk aan Zee. Nog niet gelukt. Het weer buien met een kans op onweer en hagel. In de kustprovincie zware windstoten. Vanavond wordt de wind in het kustgebied stormachtig. Ook morgen zwaar bewolkt en buien. Het wordt dan 6 tot 9 graden. Bij de aanslagen in de Nigeriaanse stad Kano zijn meer dan 100 doden gevallen. In de straten liggen tientallen lijken en ziekenhuizen hebben 143 doden geteld. Tot nu toe was gezegd dat er 7 doden waren gevallen... bij de aanslagen op politiebureaus in Kano in het noorden van Nigeria. In die streek worden geregeld aanslagen gepleegd door de terreurorganisatie Boko Haram. Die wil alle christenen uit het gebied verjagen en er een moslimstaat vestigen. De waterschappen in Nederland betwijfelen of de veiligheidsnormen voor de dijken wel van deze tijd zijn. De normen zijn opgesteld in het begin van de jaren 60 en zijn sindsdien niet meer aangepast. Ik praat erover met staatssecretaris Atsma. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de veiligheidsnormen niet meer van deze tijd, eh, denken de waterschappen. En ze spitsen hun, hun zorg vooral toe op het gebied van de Grote Rivieren, Almere en de regio Dordrecht. Die zouden onvoldoende beschermd zijn. Want, zeggen ze, er wonen meer mensen dan 60 jaar geleden. Wat vindt u zijn die normen achterhaald voor deze gebieden? Ja, nou, ik vind dat je altijd moet kijken naar de normen die we hanteren voor onze dijken. En ik ben er wel trots op dat Nederland nog altijd de best beveiligde delta ter wereld is, maar tegelijkertijd. Ja, moet je, je natuurlijk nooit ogen sluiten voor nieuwe ontwikkelingen, uh, stijging van zeespiegel en, en, en andere veranderingen die we recent hebben gezien. Dus ik ben het met de waterschappen eens dat je continu moet kijken, maar dat is natuurlijk geen enkele reden om uh, de alarmklok te luiden. Want ja, juist de waterschappen zijn ervoor om uh, ieder jaar voor ons ook te zorgen dat dat wat we hebben, dat ook op auto blijft. En als de waterschappen een signaal geven dat er... Uh, Iets aan de hand is, ja, dan kun je niet anders doen dan er serieus naar kijken. Maar, maar goed, dat signaal is dus, uh, dat gaat dus over de grote rivier, Almere en de Regio Dordrecht. Uh, gaat u dat oppikken en op welke manier? Ja, nou ik ga, ik ga dat zeker oppikken. Het is, uh, het is uh, een serieus signaal. Maar dat betekent niet dat je per definitie uh, kunt stellen dat overal bijvoorbeeld de dijken uh, verhoogd zouden moeten worden. Je kan ook uh, vooral kijken naar de vraag. Als er een calamiteit zich aandient, zijn we dan in staat om de mensen voldoende snel te evacueren. Dat type vragen moet je ook beantwoorden en je moet ook kijken of je wellicht in de omgeving van die gebieden ergens extra water kwijt kunt. Dus waterbuffers kunt creëren ten tijde van hoog water. Dat type vragen moet je dan ook willen beantwoorden. Dus ik ben het zeker met de waterschappen eens dat je naar nou alles moet kijken wat zich nu voordoet. Maar dat er één oplossing is, namelijk hoogte te ja dat geloof ik niet. U gaat dus niet uh, uw beleid toespitsen op de gebieden die de waterschappen nu eruit lichten? Nee, want uh, waterveiligheid is iets dat 16 miljoen Nederlanders raakt. Dat geldt voor heel Nederland, of je nu in Zeeland, of in Groningen woont, of in Almere. Dat maakt niet uit. Overal moet het veilig wonen en werken zijn. En dat is de opdracht die we hebben. Staatssecretaris Atzma, dank u wel voor deze toelichting. En dan hebben we nieuws over uh, het schip dat uh, vast ligt bij Wijk aan Zee, vast lag. Want het is zojuist gelukt, uh, de Estec Meden, voor de kust bij Wijk aan Zee, vlot te trekken. Cor Radings van Bergingsbedrijf Zwitser. Meneer Radings, goedemiddag. Goedemiddag. Toch nog een verrassing? Ja, uiteindelijk is het uh, toch gelukt. Uh, uh, de Zwitser Marken, uh, een van onze schepen die ervoor lag, is er toch in geslaagd om hem uh, vlot te trekken. Dus we zijn nu bezig om hem ook met een volgende sleper op te pakken... en dan in positie te houden, zodat we hem kunnen gaan inspecteren. En waar gaat het schip heen? Sorry, het neemt u niet kwalijk? Waar gaat het schip heen als het geïnspecteerd is? Nou, als het uh, geïnspecteerd is en de autoriteiten geven toestemming... dan komt het de haven van Armuiden binnen. En uh, er waren problemen met, met, met kabels. Uh, het is dus nu kennelijk wel gelukt om het schip los te trekken. Ja, er is een kabel gebroken eerder uh, nog vanmiddag. Maar uh, de markt heeft toch... Uh, genoeg kracht kunnen geven om het schip zeg maar, te laten lopen. En hij is uiteindelijk in diepe water terechtgekomen. Zat er nog iets aan boord van de ASTIC Meden waar u zich zorgen over maakt? Nee, het schip uh, heeft geen lading aan boord. Het heeft wel uh, brandstof aan boord. Maar uh, er is geen uh, zeg maar aanleiding om te denken dat er, uh, dat er vervuiling is. Maar er wordt nu wel een inspectie gedaan in de komende uren. Zodat we meer duidelijkheid hebben ook over de schade die aan het schip is aangebracht. Meneer Radings van Bergingsbedrijf Zwitser, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. De nieuwe toekomstvisie van het CDA is door de leden op het partijcongres positief ontvangen. De CDA zijn blij dat de partij zich weer profileren in het midden van het politieke spectrum. Het radicale midden, volgens de voorzitter van het strategisch beraad, de denktank van het CDA, Aartjan de Geus. We zijn een stevige middenpartij. Geworteld, breed in de samenleving. Maar ja, het radicale midden is het niet zo dat je het radicale geluid vooral hoort op de flanken? Juist! En daarom moeten we ook in het midden een helder geluid laten horen. Kiezen en verbinden vanuit het radicale midden. In Maasen waar het CDA bijeen is, is ook politieke redacteur Margreet Boer. Waarom zijn die CDA zo blij met de nieuwe politieke lijn van het midden, het radicale midden? Nou ja, deze keus voor het CDA als middenpartij, dat wordt hier toch echt gezien door de CDA-leden als een stap vooruit. Hè. Ze hopen dat de verdeeldheid voorbij is, het terugkijken achter de rug is. En als ze dan in dat rapport lezen van het Strategisch Beraad, ja, dan lezen ze woorden als verbinding, respect, geen polarisatie, maar participatie. Nou ja, dat zijn teksten die CDA's graag horen. Luister maar. Ik denk dat dat een goede, goede start is voor de discussie binnen de partij... Om weer te kijken van wat ons bindt en welke keuzes we daaruit maken. Dus een goed begin. Maar is dat ook het halve werk? Ja, het meeste werk moet in de partijafdelingen gebeuren. En daar zal het rapport besproken moeten worden. Meneer Aantjes, kiezen en verbinden. Zo heet het stuk van het strategisch beraad. Herkent u zich in die termen? Ah, mooi hè? Ja, u vindt het mooi? Ja, tuurlijk. Waarom? Nou, ik vind het toch wel weer de kern van... Uh... Waar het in de politiek om gaat. Hè? Keuze maken. En nou zulke keuzes maken dat het de mensen niet van elkaar verwijdert, maar bij elkaar brengt. Uh, Margreet, je bent er nog in uh, Maarsen, denk ik. Uh, keuzes maken en verbinden, ja dat wil elke politieke partij wel. Het klinkt nog erg algemeen. Moet het zich nu gaan vertalen de komende tijd in een echt politiek programma? Ja, De komende tijd is het in discussie in de partij. Maar je merkt duidelijk hier op het congres hè, dat ze eh, met dit rapport in handen. echt weer een eenheid willen smeden. Oude eh, al kopstukken als Heers Ballin zijn ook aanwezig. En ja, die zag je vorige congressen niet. En dat betekent dus dat ze willen laten zien dat ze de gelederen weer sluiten. En dat eh, ze naar de toekomst willen kijken. Maar de uitwerking moet nog plaatsvinden de komende maanden. Margeet Boer bij het CDA in Maarsen. Reddingswerkers, uh, bergers eigenlijk, hebben in het gekap cruiseschip Costa Concordia opnieuw een lichaam gevonden. Het brengt het dodental van het ongeluk op twaalf. Het lichaam dat is gevonden is van een vrouw. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. Duikers zoeken in het wrak van de Costa Concordia nog naar twintig vermiste opvarenden. Het is zo goed als zeker dat die niet meer leven. Het zoeken werd vandaag hervat. Gisteren lag het bergingswerk stil, omdat het cruiseschip af en toe bewoog en dreigde dieper in zee weg te glijden. In het centrum van Nunspeet is een vrouw van ongeluk op een spoorwegovergang. De vrouw van 73 was rond 12 uur op de spoorweg stilkomen te staan... doordat er een file was. Ze kon niet meer op tijd uit de auto komen en werd gegrepen door een trein. Doordat het in Nunspeet op dat moment erg druk was... hebben veel mensen het ongeluk zien gebeuren. Ze zijn door slachtofferhulp opgevangen. Radiomaker Jeroen Soer is overleden. Hij was dj bij de VARA, waar hij de Verrukkelijke 15 presenteerde... en later mediadirecteur werd... Bij de tros presenteerde hij de nationale hitparade. Soer ging later de managementkant op. Hij was een van de grondleggers van Radio 10... en was directeur van de regionale omroep West. Jeroen Soer overleed vannacht aan de gevolgen van een hartaanval. Hij is 56 jaar geworden. De hoofdpunten van deze uitzending veel doden door aanslagen in Nigeria. Twijfel bij waterschappen over veiligheidsnormen dijken... En het vlottrekken van het schip in Wijk aan Zee is zojuist gelukt. Dit was het uitgebreide NOS Journaal, zo dadelijk weer langs de lijn. Ja, daar zijn we 9 minuten over vijf. En langs de lijn met het uh, sportforum. Hier nog altijd Jack Bochstra, uh, Waterwijfels Wijfels en uh, onze Tom Boots nog altijd te gast. We gaan eerst even naar het uh, waterpolo. Erik van Dijk, is het afgelopen? Nederland-Turkije? Het is afgelopen en uh, zoals verwacht wint Nederland ruim van Turkije. Maar na een sprankelend begin... Uh, zijn de laatste twee parten toch wel wat zonder glans. Maar één goal in het vierde part voor Nederland. Nederland wint dus met uh, zeven voor Turkije, twaalf voor Nederland. Uh, met die winst hebben ze nog altijd zicht op, uh, op die vierde plek in de pool. En dat is de plek die direct toegang geeft op de top tien. Dan is de EK gewoon geslaagd voor Nederland. En ja, er moet wel malen van Macedonië gewonnen worden. Maar dat zal gezien het spel van vandaag nog niet meevallen. Maar Nederland in ieder geval gematig tevreden. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen en ze hebben Turkije verslagen met 7 tegen 12. Goed, later Robin van Galen nog. Die komt op de tribune zitten daar in het stadion. was juist gespeeld. Dus en met hem gaan we ook uitgebreid over het waterpolo praten. Niet alleen het waterpolo van de mannen, maar ook van de vrouwen. Donderdagmiddag voor het oog van 20.000 dol-enthousiaste schoolkinderen kwam er een einde aan het uh, bekeravontuur van Ajax. In de Amsterdam Arena was AZ met drie tweede sterke. Het was de wedstrijd die in december werd gestaakt. U kent het verhaal. Uh, het duel moest, moest worden overgespeeld zonder publiek, maar er werd uiteindelijk overgespeeld zonder volwassenen. Dat was een bijzondere ervaring voor iedereen, ook voor Ajax Itzim Dion. Toen het veld opkwam was er aardig wat lawaai trouwens. En, uh, ja. Daarna tijdens de wedstrijd denk ik niet dat je... Dan merk je er niet zoveel van. Ja, af en toe als het spel stil ligt of wat dan ook. Maar dan ben je er helemaal niet mee bezig. Het is niet zo dat je daar dat je op een of andere manier nog van kan genieten. Want het is natuurlijk heel anders. Dit, dit ga je niet heel vaak meer meemaken, denk ik. Nee, ja, tuurlijk. Ik denk niet dat het nog een keer... Ja, of er moet weer zoiets gebeuren. Maar ik denk inderdaad dat het niet nog een keer zal gebeuren. En uh, ja, het was, was een keer leuk. En, uh, maar ik heb toch liever een uh, volle arena die ontsteunt. Ton Boot, wat vond jij ervan? Uh, ik vind gewoon... iedereen is er bijna dol enthousiast over. Ik vind gewoon dat de straf is... leeg stadion, zonder publiek... dat die zo moet uitgevoerd worden. Nee? Uh, en uh, uh, verder niks. Maar los daarvan, het feit dat dit nu met al die kinderen gebeurt... en zo'n groot succes is, is het voor herhaling vatbaar? Ik vind van niet, nee. nee. Ik denk dat je misschien een precedent schept. Misschien krijg je straks... Ja, uh, weer, weer andere uitzonderingen. Bovendien, maar dat, dat is een beetje theoretisch... Uh, zo wordt een schop naar een doelman, of de doelman terugschoppen, nog beloond ook. Maarten Wijfels? Nou ja, ik heb er eigenlijk helemaal niets aan toe te voegen. Ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind ook dat het... Kijk, het is allemaal sympathiek en, en het is leuker als er mensen op de tribune zitten. Maar het is ook wel weer typisch Nederlands om daar dan weer... We hadden een bepaalde richtlijnen en, en nu wordt daar weer een, een beetje links en rechts om... Uh, ja, gaan we dan weer mee, uh, mee en. Ja, ik, ik, nee, ik, ik zie het ook zoals Ton. Kerk? Ja, ik, ik zag al het spandoek Wesley bedankt. Dus, euh, ja, <laughs> dat zegt ja, ja, ja. Wesley was die jongen die uh, bal ja. in de rug trapte. En, uh, ja, die werd er al bedankt. Dus uh, ja, dat zegt natuurlijk wel wat. Aan de andere kant hoor, begreep ik wel van... Uh, van, ook van de AZ-kant, dat, dat er waren toch wel mensen die zeiden... niks is vervelender dan in een leeg stadion voetballen. Dus uh, zij waren... Ja, eh, maar, dat, maar precies, maar dat is eigenlijk... Het, het moest ook iets vervelends zijn, want ja, er was dus een straf, straf. En nu ja. is het, is het ja. eigenlijk omgeturnd in iets leuks. En dat, maar dat klopt ook, alleen het, ja. voor A, de straf uh, zou niet voor AZ moeten zijn. Dat ja, maar ik weet denk, ik niet helemaal. Nou, ik denk niet dat er een andere oplossing... Ook internationaal. In elk land wordt het op deze manier ja. opgelost. Maar ook. Turkije hebben ze toch met Turkije dames en, met vrouwen en, en, en, en kinderen. Uh, maar het was wel kinderen, aardig. Joh. Er waren Klopt. ook Belgische journalisten. En uh, wij zeiden van... God, Jullie zullen ook wel eens uh, dit of dat. Nee, nee nooit. Bij ons uh, uh, komt dat nooit voor. Dit soort, uh, ja, wat komt nooit voor? Nou, Zo'n stadion, zo'n straf. Zo n, zo n, dat daar een alternatief voor wordt verzonnen. En uh, dat het op deze manier wordt opgelost. Gewoon leeg is leeg. Leeg is leeg. Klaar. Maar het feit dat beide clubs het hiermee eens waren... is voor jullie geen item? Nou ja, weet je, ik, ik heb wel zoiets van... het is zo opgelost na de tevredenheid van beide clubs. Maar ja, goed, het is wel waar wat de heren zeggen. Van, er zijn heel duidelijk straffen voor. Die, wordt uit, die worden uitgesproken. En vervolgens wordt, daar, wordt die straf niet gehanteerd. Wellicht typisch Nederlands wat Maarten zegt. Zou ja. kunnen. Ja. Goed, uh, ja. nog even het uh, sportieve gedeelte dan. AZ versloeg uh, Ajax met 3-2, zei ik al. Uh, Beekert in de kwartfinale is door. Er speelt nu tegen een uh, topklasse GVVV. De trainer Gert-Jan van Beek was duidelijk in zijn nopjes. Ja, als je naar het spel kijkt en, en, en, en naar de andere kansen wat gecreëerd zijn door ons... dan, uh, dan denk ik nou, dat we het niet hebben gewonnen. Ik moet zeggen dat over de hele wedstrijd genomen... ik over uh, het functioneren van het middenveld... zowel bij balbezit als bij balverlies, heel erg tevreden ben. Wat vinden jullie van uh, de overwinning van AZ? Was die terecht, Maarten? Volledig terecht. Ja, en het, het, je, je, je proefde vooraf bij AZ ook dat ze toch ook een beetje, ze waren benieuwd. Maar ze hadden toch ook wel, wel lichte angst van, kijk, dit is een van de zwaarst mogelijke uitwedstrijden. En nu hebben we onze aanjager verkocht, een van de beste spelers. Nu gaan we met dat vernieuwde middenveld, alleen Wem, maar techniek. Wermbloem bedoel je? Wermbloem, ja. ja. Dus, en nu gaan we met alleen maar techniek. En, en wat gaat dat doen? Want als het mis was gegaan, dan hadden meteen mensen gezegd, zie je wel, het gaat niet. En dan slaat dat over op die spelers en dan krijg je een soort zo psychologisch iets en maar nu is het omgekeerde waar dat ze hebben één keer laten zien het kan ja, en nu zijn ze, zijn ze misschien wel voor maanden vertrokken. Denk je inderdaad dat dit, want dat bedoel jij misschien uh, ook wel... dat, er, uh, dat het gevolg heeft, Ton, voor de wedstrijd van morgen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hè. Kijk, anders kom je nooit uit een negatieve spiraal. Want die negatieve spiraal heeft weer ver, verdere gevolgen... en dan blijf je erin. En andersom ook. Nee, ik denk dat morgen gewoon op zichzelf staat... en alle theorieën van zelfvertrouwen en weet ik veel kunnen morgen wel weer uh, van de tafel zijn... Nou, we gaan het afwachten morgen. Maar mag ik nog één opmerking? Ik ben toch je benieuwd... Ik mag heel veel opmerkingen maken. Ik hoop niet dat het je laatst is, nee, uh, ik, ben, <laughs> ik ben benieuwd wat er nou met die Wesley gebeurt. Daar heb ik steeds aan gedacht. Krijgt hij een boete? Want Ajax is nogal uh, benadeeld natuurlijk. Misschien wel voor miljoenen. Ja, Ajax verhaalt de schade op hem. Ja? Maar, tenminste, ja. de, de, de boete die Ajax heeft gehad verhalen ze op hem. Maar, ja, hoe dat, of hij van een... Ik, misschien is het een kale kip. Hoe hij dat plukt, weet ik ook niet, maar... Ja. En dan uh... ja. vind ik nog interessant, tijdens die wedstrijd, dus ook technisch, de wissel van uh, uh, Theo Jansen. Janssen. Janssen. <laughs> met ja. groot, uh, met amok ging hij van het veld af. Hij was het er totaal niet mee eens en liet het ook duidelijk zien. En dan vind ik ook de reactie van de boer, Frank de Boer, vreemd: dat hij zegt, nou, dat moet kunnen. He? Ik bedoel, als je van het veld af gaat, denk je niet aan jezelf. Dan wens je degene die erin komt succes. Want je moet als team... Ze hebben nota bene verloren met 3-2. Dan moet je elkaar toch helpen? Duidelijk. Ja, want dit is niks nieuws. En dat is uh, waarschijnlijk ook niks ouds. Want het gaat natuurlijk in de toekomst wel meer gebeuren. Dat mensen zo reageren in de nou, voetballerij. Maar het nooit. Nee, jij? maar in de voetballerij. Je bent okay. geen voetbal... Uh, daar ben je niet ja. in geweest. Maar in het voetbal zie je dat natuurlijk heel vaak. Ik bedoel, uh, ja, maar moet het dan zo blijven? Ik, nee, ik, denk ben, dat, ik ben het helemaal denk... met je eens, maar ik vind het al niet eens meer zo verrassend. Ja, weet maar je ik denk, dat... denk van, ja, dan heb je weer zo'n reactie van ja, maar, een speler. Ja, maar, maar is, de coach is, die dat verandert, want Frank de Boer was het mee eens... maar de coach die dat verandert ja, maar... gaat een concurrentievoordeel ik, op ik, de rest ik, krijgen. Ik hoop dat Frank de Boer er niet mee eens is. Misschien zegt hij naar buiten toe dat hij het niet zo zwaar... maar misschien ja. intern heeft, pakt hij hem heel hard aan erop. Weet ik niet. Dit zijn nou van die zaakjes waar je... Waar je misschien toch aan kunt zien dat, dat iemand een, een beginnend trainer in dit vak is. Want eigenlijk moet je nu iemand hebben en daarom... Ja, ik zou het nog steeds ontzettend toejuichen als iemand als Van Gaal daarbij komt... Om, om die ervaring die hij heeft, om die over te geven aan Frank de Boer. Want eigenlijk staat hij er nu alleen voor. Er is niemand in die hele club die, die echt op een, het niveau van van, van, van, van van Gaal heeft gecoacht... die hem kan helpen. En dat vind ik dat je dat terugziet in bepaalde nou, wedstrijden of keuzes. Maar ik denk niet dat de jeugd daar een rol speelt. Want uh, Tjerik zei net al, het gebeurt altijd. He, dus het heeft, is onafhankelijk van de ja, jeugd. Ja, maar het gebeurt bij co Adriaanse niet. Of tenminste, gebeurt er niet. Ah, ja, die ik, heeft heb, die, uh, ik heb Van Persie ook, ook wel zo van Veld af zien lopen. Tijds Nederland zelf al. Daar staat dan, dan geen, uh, maar geen onervaren coach. Nee, maar bijvoorbeeld Van Dus Marrijk. Het, is, het is, zit ook wel in die jongen zelf dat ze zo reageren. Wat Zeker. Tom zegt, daar gaat het om. Weet je? je wordt gewisseld. En dan wens je die ander succes, want die is ook onderdeel van het team. Jij bent onderdeel van het team en je wordt niet gewisseld omdat je haar niet goed zit. Je wordt gewisseld omdat die coach ja. vindt dat het beter of anders kan. Nou, en dan respecteer en accepteer je dat. Geef die gozer een hand en dan, uh, dan, dan ga je weer verder. Dat is zo. Maar je de... bent gewoon onderdeel van de groep. Ja, dat is zo. Maar bijvoorbeeld Van Marwijk heeft Van Persie bij Feyenoord wel eens op het vliegtuig teruggezet... toen hij een wedstrijd tegen Real Madrid weigerde om in te vallen. Ja, maar goed dus om aan te geven dat het best wel. Uh, ja, maar kan. op het WK gebeurt het anders weer. Hè? En, maar daar hebben ze ook meteen, ook, uh, ook met Van de Vaart. Met, maar daar ja. is ook meteen ja. over gesproken. Wat? Op het, op het WK ja, het is dat het meteen. Uh, wel. Ja, het gebeurt wel. Het gebeurt. Ja, ja, maar dat kan, kijk, ik kan me voorstellen dat je gewoon op het veld een duidelijk statement maakt als coach. Dat zou ik doen. He, dit flikje niet meer. Iedereen mag het zien. En niet in een kleedrouwen. Volgens mij deed Van dat, dat met Robben. Weet je, twee jaar geleden. ik Daarom Van, Robben van daar ook Robben goed zijn, werd gewisseld en die was moment. ook uh, behoorlijk ja. uh, pistof daarover. En Van Gaal die, die houdt hem bij zich. En die ja. uh, laat even duidelijk merken hoe hij erover denkt. Ja, klopt. Ja. klopt. Goed, uh, Robin Van Galen zit klaar in het uh, stadion in, uh, in Eindhoven. Uh, de waterpoelencoach. Moet ik hem nog introduceren? Dag Robin. Ja, goedemiddag. Uh, heb jij wel eens bij een wissel met het waterpolo te maken gehad met iemand die zei, wat doe je nou? Ja, heb ik wel eens gehad, tuurlijk. Ik heb iedere coach denk ik in iedere sport. En toen, wat deed je? Ja, je moet het eigenlijk wel gelijk de kop indrukken. Ik begrijp wel de reactie van Frank de Boer en ik begrijp ook wel dat hij dan zegt, nou, daar praten we later hè, onder vier ogen uit. Maar eigenlijk uh, met die manier van, zoals Jansen reageerde, zet je eigenlijk je, je trainer verloren. En dat, dat moet je gewoon niet doen en dat moet je niet willen. En uh, dan kan je een reactie terugverwachten. Ik vond uh, het voorbeeld wat net gezegd werd over een Van Gaal bij Bayern München met Robben. Ja, dat vond typeerde Van Gaal, die zat er gelijk bovenop. En dat vond ik wel mooi om te zien. Mm. En uh, dat heb ik toen ook gedaan. Want ik vind niet dat je je, lul, je trainer verloren kan zetten. En andersom ook niet. Je kan ook je, je spelers niet verloren zetten. Mm. Maar als een speler daarmee begint, moet, kan je wel een reactie terugverwachten. Ja, dus Jij hebt dat later na de wedstrijd, heb je daar nog even goed over gesproken, van jij zet mij niet voor af. Nee, precies. En ik reageerde meteen, hè, wat Ton net zei, dat klopt. Gelijk euh, erbovenop en zeggen van, dit flik je me niet, dat mag iedereen zien. Ja. Hey, je reactie dat je het daar niet mee eens bent. En euh, nou, dan gaat die speler waarschijnlijk zitten. En goed, en later praat je dat uit als uh, twee volwassenen onder elkaar. Duidelijk. Um, zit je een beetje te genieten van het EK Waterpolo? Ja, met volle teugen. Het is hier fantastisch. Fantastische ambiance, fantastische entourage. Je weet niet wat je ziet. En net zag ik 25 3000 duizend mensen nou, uh, met in het oranje gekleed. Uh, het is gewoon een soort carnaval hier in Eindhoven. En uh, juichen en, uh, en, en nou, nog net geen polonaise, maar uh, ja, staan echt achter oranje. En dat is heel mooi om te zien. En het is voor begrippen. Uh, het is echt, echt een waterpolo is hier gebouwd. Ja, dat is fantastisch om te zien. Dat is echt een uh, promotie voor onze sport. Wat vind je van, uh, laten we met de mannen beginnen? Net van Turkije gewonnen, hoeveel was het? 11 7 12-7. Ja, 12-7. Ja, ze hebben gewonnen. Dat was de eerste prioriteit. Maar het spel was nog niet om over naar huis te schrijven. Het was eigenlijk niet zo goed. En ja. uh, er moet nog wel wat gebeuren voor maandag uh, tegen Macedonië. Want uh, dat is eigenlijk een cruciaal duel. Ja. Uh, yeah. De ploegen zijn min of meer gelijkwaardig, maar in de vorm waarin Oranje vandaag speelde, daar hebben ze maandag niet genoeg aan, denk ik. Je zegt, er moet nog wel wat gebeuren. Wat moet er gebeuren dan? Nou ja, weet je, kijk, dan praat ik niet over technische of tactische dingen, want die moeten er lang ingeslepen zitten. Maar ik vond vooral de beleving eigenlijk onder de, in de ploeg, en de, ik vond de ploeg ook een beetje lamlendig overkomen. Alsof ze uh, niet zo goed met de druk van het thuis spelen om konden gaan. Dat zou een reden kunnen zijn hoor, dat weet ik niet. Ik zit natuurlijk niet dagelijks bij die ploeg, maar zo kwam het op mij over. En uh, ik hoop wel dat ze die schroom een beetje van zich afgooien. Want ze kunnen allemaal, denk ik, al die spelers kunnen 30 tot 40 procent beter dan wat ik vandaag heb gezien. Um, ik begrijp dat we even naar uh, de bondscoach aantjes kunnen luisteren naar aanleiding van die overwinning van Nederland op uh, Turkije. Johan, gefeliciteerd. 12-7 hier winnen. Ik neem aan dat je zeer, zeer opgelucht bent. Nou ja, goed, het is altijd afwachten hoe een ploeg reageert. Hè. We hebben natuurlijk van de week uh, hele zware wedstrijden gespeeld. En de uitslagen waren vrij ruim. Dus uh, dan moet je altijd weer... Uh, we wisten dat we sterker waren dan uh, Turkije. Maar goed, je moet het waarmaken. En in dat opzicht uh, was het vandaag gewoon belangrijk om drie punten te halen. Waren die, ne die nederlagen eerder in de week zijn die hard aangekomen? Nou goed, we weten natuurlijk uh, waar we begonnen zijn, waar we heen willen... Uh, uh, we vonden alleen dat uh, de uitslagen waren uh, ja, eigenlijk veel te groot. We hebben steeds twee periodes uh, zowel tegen Italië als Hongarije goed gespeeld. En uh, we hebben het niet vast kunnen houden in die wedstrijd. En uh, dat hebben we niet altijd even goed gedaan. We hebben ook makkelijk goals weggegeven. Ja, en dan gaat het toch een beetje uh, zeg maar, uh, aan je knagen dat het, uh, het zo'n ruim verschil is. Maar goed, uh, vandaag hebben we denk ik in ieder geval onder druk en spanning uh, onze punten gepakt. En uh, ja, goed, nu op naar Macedonië. Was je over deze wedstrijd helemaal tevreden of zie je nog wel weer punten? Nou, ik, als coach ben je volgens mij nooit zo tevreden. Nou, ik moet nu gewoon blij zijn met drie punten. Maar goed, een van de dingen die gewoon in deze wedstrijd beter hadden gemoeten was doelpunten maken. We hebben zo verschrikkelijk veel kansen gehad om de uitslag veel groter neer te zetten. Ja en. Uh, ik hoop dat die scherpte de maandag dan wel is. Die wedstrijd wordt cruciaal? Nou goed, het is een wedstrijd uh, om de vierde plaats. Dus uh, kijk, als je die wint van Macedonië, dan ben je vierde in de pool. En dan ben je sowieso bij de eerste tien. En dan uh, hebben we dat al binnen. En dan uh, ja, kunnen we voor de eerste negen gaan. Ja, Johan Aantjes dat de bondscoach tegen Martin Friesema. Uh, Robin Vergale, je hoort het, er moeten meer goals gemaakt worden. Ben je het daar mee eens? De kansen ja, maar... waren er wel, maar de bal ging ja. er niet in. Nee, dat is vaak zo. En uh, dat hoor je wel vaker natuurlijk. En je moet je dan afvragen waarom die de bal er niet in gaat. Ja, ja goed. Uh, soms is dat technisch, soms is het tactisch. En soms is het ook, uh, en dat vond ik vooral vandaag, een kwestie van zelfvertrouwen. Dat zelfvertrouwen ontbrak gewoon. Het uh, was mentaal niet zo heel sterk van de Nederlandse ploeg. En wat hij net zei in zijn bewoordingen over dat, dat knagen, dat, dat, dat, dat zie je dan wel terug. Ze hebben inderdaad tegen twee goede ploegen, Italië en Hongarije, aardig meegespeeld in het begin. Maar daarna krijg ze toch dik klop. Dat heeft blijkbaar toch wel heel erg gevreten aan hun zelfvertrouwen. Want dat zag ik vandaag wel terug. Ik wil even hier ter tafel gooien. En Robin, jij mag er natuurlijk zo meteen ook op uh, reageren. Um, een ploeg gaat voor de beste tien. En hopelijk dan ook voor die negende plaats. Want dan mogen ze meedoen aan het uh, Olympisch kwalificatie toernooi. Maar als je als negende plaats voor een Olympisch kwalificatie toernooi, wat heb je dan te zoeken op dat Olympisch kwalificatie toernooi? Maarten. Ja, oh, nee, wacht even. Robin, jij mag zo. <laughs> Ja, dat is een Tom. We hoorden net dat ze van helemaal van ver kwamen. Ze hebben kennelijk een programma om dat uh, internationaal op een veel hoger niveau te brengen. Uh, dat wou ik straks aan Robin vragen: is dat is programma goed? En dan heb je zulke wedstrijden in het OKT nodig. Ik bedoel, dan moet je tegen sterke landen spelen. Geen kans op eerste of tweede plaats. Maar voor je ervaring is dat heel erg belangrijk. Dus, uh, Robin, is dat waar wat Ton zegt? Ja, dat is ton, puur ervaring? Ton. Nee, Ton slaat de spijker op zijn kop. Dat is ook zo. En dat is ook uh, de reden dat ze graag bij de eerste negen willen komen. Uh, ze weten hun plek. Uh, de afstand naar de top uh, is groot nog steeds. Is wel de laatste twee jaar wat kleiner geworden. Ze hebben twee jaar heel intensief gewerkt... aan het model van de dames... Uh, dat zie je terug op sommige momenten, dus uh, er is wat meer vastheid en ze zijn fysiek wat sterker geworden. Uh, maar goed, er is nog een lange weg te gaan. Ik denk schat in dat dit programma nog zeker een jaar of zes tot acht doorgezet moet worden voordat je echt uh, aansluiting hebt bij de wereldtop. Uh, dus dat is nog een hele weg te gaan. Maar je hebt dan wel dit soort toernooien nodig, zoals het EK, waar ze nu actief zijn, uh, het OKT, dadelijk in Canada. Dat soort toernooien heb je nodig om beter te worden. Het is niet alleen maar trainen, je moet ook regelmatig gemeten worden. Ja. En dan weet je van tevoren op zijn OKT, waar twaalf landen aan meedoen en negen vanuit dit EK. Ja, we zullen niet bij de bovenste vier eindigen, want de bovenste vier gaan naar de Olympische Spelen. Dat is ook niet realistisch, dat moet je ook niet als doel hebben, maar wel ervaring opdoen en beter worden. De vrouwen die uh, wilden wel meedoen om de prijzen, dat lijkt me logisch. Uh, ze willen ook naar het Olympisch kwalificatietoernooi. Eerste werd ze tegen Rusland, nipt verloren. Maar goed, dat was de titelverdediger, dus dan denk je dat kan gebeuren. Gisteren tegen Hongarije ging het weer mis. Uh, 9-8 werd het. Uh, laten we even luisteren naar uh, Jasmine Smit. Ja, ik ben er ook wel een beetje verdrietig over. Ik denk, weet je, we kunnen zo goed spelen. En uh, we doen het ook eigenlijk gewoon, uh, het meest grootste deel van de wedstrijd. En dat je dan weer gewoon net zoals tegen Rusland dat handen laat lopen. Ja, dat voelt wel echt even superzuur. Maar we moeten inderdaad niet denken, weet je, dit zijn We wisten voor vooral twee superzare wedstrijden zou worden. En nou ja, we moeten gewoon de eerste drie parten, dat spel moeten we volhouden. En dan eerst tegen Groot-Brittannië even knallen. En dan hopen we een goede kruiswedstrijd te spelen. Ja, Robin, het ging weer mis in die slotfase. Ik geloof dat ze het hele duel hebben ze voorgestaan. En aan het einde gaat het dan toch weer fout. Ja. Zie jij überhaupt in dat team nog iets terug van wat jij erin uh, hebt gebracht al, in al die jaren? Nou, de situatie is wel heel erg veranderd hoor. Want uh, van de 13 spelers die goud wonnen in China zijn er nog vijf over. Uh, dat zijn niet de minst, hoor. Uh, Keur van Welkom, Mieke Kabout, Jasmine Smit, Ilse van der Meijden als en Björk Akverdian. Dat zijn toch wel de betere spelers. Maar goed, het zijn er maar vijf van okay. de 13. Dus ik had wel een heel andere ploeg. Uh, desalniettemin hebben ze de spelers die erbij zijn gekomen zijn heel talentvol. Zijn allemaal uh, rond de 20 of begin 20, Kunnen nog enorm groeien. Um, maar goed, het is, uh, het is jammer dat ze nu twee wedstrijden op, op rij verloren hebben met één goalverschil. Ik moet wel zeggen, ik heb ze beide gezien. Uh, ja, weet je, het ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Voor hetzelfde geld hadden ze met één goalverschil gewonnen. Ja. Dus, uh, dat hadden we in, in Peking en Wezen ook, hè. dus je moet het ook een beetje relativeren. Ze speelden best goed hoor, want het veldspel was best oké. Okay. Alleen het, uh, het afmaken van de meer de situatie de powerplay-situatie was gewoon slecht. Het, twee doelpunten uit drieën, dertien meer situaties is gewoon een heel slecht percentage. Uh, dus daar moet, er wel, uh, daar moet wel wat gebeuren. En uh, nou ja, goed, weet je, uh, ze, ze winnen van Engeland morgen met dikke cijfers. Want Engeland is wel een zwakke broeder. En dan, uh, ja, dat hadden we in China ook. Verloren we ook twee van de drie wedstrijden in de pool. Werden we derde. Kruisten we met nummer twee uit de andere kant. Dat was Italië toen. En ik verwacht dat het nu weer Italië gaat worden. Die worden waarschijnlijk tweede in de andere kant. Ja, en dan speel je gewoon uh, een wedstrijd op zich. En die uh, kun je ook met één goalverschil winnen of verliezen. Dat is gewoon, uh, daar moet het gewoon beter. Yeah. Um... In de aanloop naar Peking hè? was er toen ook een EK. En, ja, ik moet misschien gewoon mijn vraag stellen. Uh, kan je je verstoppen op een EK om niet te veel prijs te geven in de aanloop naar die Spelen? Natuurlijk kan je je verstoppen. En we werden daar vijfde. Uh, maar het verschil was wel dat uh, het EK toen de tijd, in 2008, dat was anderhalve maand voor de Olympische Spelen. Dus qua periodisering fysiek gezien uh, hebben we daar niet de piek neergelegd zeg maar, op het EK zoals je dat nu zou kunnen doen. Nu is het een half jaar voor de Spelen. Iedereen wil hier graag dit toernooi winnen. Want Europees kampioen worden, laten we eerlijk zijn... dat uh, kan je ook niet elke keer worden. En dat is natuurlijk fantastisch om mee te maken. En zeker in eigen land. Dus ze gaan er echt wel voor. En ze verstoppen zich zeker niet. Uh, dus wat dat betreft uh, is het wel een groot verschil... maar vier jaar geleden. Ton, uh, had jij meer verwacht van de Olympisch kampioen? Nee, ze zijn ook weer in opbouw. Op een andere manier dan de heren, denk ik. Maar zijn, hier, uh, Robin zei al vijf van de uh, dertien... Ze zijn, zijn nog maar uit die ploeg, natuurlijk. Hè? En nou, dat kost ook tijd. Nee, het valt mij mee dat ze al zover zijn. Hè? En dat ze ook hoop hebben op die Olympische Spelen. Dat is bij de heren heel anders. Maar Robin... Is het ook in de bond een overal plan? Want je kan elke keer wel zo hard trainen en een periode zo hard trainen... bij de heren als bij de dames. Maar heel erg belangrijk is ook dat er aanwas komt van jeugd... en ook de bond heel veel groter wordt. Gebeurt dat ook? Ja, nou, de bond is denk ik ongeveer hetzelfde gebleven de afgelopen jaren. Na de spelen zag je wel een even opleving hè, in het aantal leden. Vooral jonge kinderen die die beelden van Peking hadden gezien. En daardoor geïnspireerd raakten. Dat was mooi om te zien. Maar dat is daarna een beetje gestagneerd. Uh, uh, het programma zelf is bij de dames wel hetzelfde gebleven als in mijn tijd. Hè. Dus er wordt fulltime getraind, twee keer per dag. Uh, er wordt veel in het buitenland gespeeld, veel toernooien enzovoort, dus dat is op zich prima. En uh, bij de mannen hebben we het voorbeeld van dames uh, ja, doen volgen, zeg maar, door de laatste twee jaar zo intensief te trainen. Maar de aansluiting naar de mannentop is gewoon langer, omdat uh, de vrouwen hebben ongeveer 10, 12 goede landen in de wereld. En bij de mannen heb je er wel 20 of 24, weet je, dus uh, die weg is ook twee keer zo lang. Dus ja. dat heeft gewoon meer tijd nodig. Goed, Robin, tot slot. Is, uh, zijn de Oranje-vrouwen nog medaillekandidaat? Zie je dat gebeuren? Ja, zeker. En uh, je ja. moet ook niet uitsluiten dat ze Europese kampioen worden. Ja. Het klinkt heel gek nu je twee keer met één goalverschil verliest. Maar uh, Hongarije en Rusland, waar ze dan van verliezen... hadden ze allebei net zo goed kunnen winnen of gelijkspelen. Dat lag echt in een split second uh, is het verschil. Ja, en die landen kunnen ook Europees kampioenen. Dus er is nog helemaal niks, uh, geen paniek. Ik kreeg allemaal sms'jes van journalisten van... ja, weet je, paniek in de tent en dit en dat. Nou, er is nog helemaal geen paniek. Sterker nog, het toernooi moet nog beginnen eigenlijk... vanaf die kruiswedstrijd. Ja. En uh, als ze daar hun kop erbij houden en uh, gewoon goed spelen... en wat ze eigenlijk de afgelopen twee wedstrijden gedaan hebben... op een paar, op een paar dingetjes na... Dan, uh, dan kunnen ze ook ten, dit toernooi gewoon winnen. Ja, maar, maar Robin... Maar... Ik denk, je optimisme, die steun ik helemaal. Want als je in situatie, als het percentage zo slecht is... Maar ja. ook bijvoorbeeld Mieke Kabout, die 0 op 9 schoot op een gegeven moment. Ja. Dan wil dat dus zeggen dat het spel erg goed is. Ja. En dat moet je alleen nog maar verbeteren. Nou, en daar moet je ook even op focussen dan, inderdaad. En het kan nooit zo zijn dat Mieke Kabout twee of drie keer achter elkaar 0 uit 9 schiet. Weet je? Dat kan statistisch bij wijze van spreken nog ineens. Ja. Dus uh, wat dat betreft moeten we gewoon alle hoop houden. En ook het vertrouwen aan die meiden geven. Want... Uh, het is nog steeds een fantastische ploeg met geweldige spelers en heel veel talent. Ja. En uh, als we dat gewoon een beetje steunen, dan uh, kunnen ze ook gewoon hier, maar ook in Londen, om de prijzen meespelen. De brand een slotvraag op de lippen van Maarten. Nou, ja. Nee, je zei net van ik krijg sms'jes van journalisten van de paniek in de tent, maar. Dat bedoelden ze mee dat zij of de record met spelers, spelers spreken en dat er paniek is? Of? Nee, nee, nee, zo oh, okay. bedoel ik het niet. Nee. Maar zo nee, kun je het uh, ook uitleggen natuurlijk. Nee, nee, nee, ze voordelen nou, het, nee, nee, nee. Nou, het inderdaad anders. En dat uh, zijn natuurlijk een beetje waterpolenleken, met alle respect, hè, voor Sean Volkers en voor Luc Blijboom en al die gasten. de Wijvel. Ja, ja, al die ja, gasten nee, die nee, denken nee, nee. dat ze er verstand van hebben. Het voetbal is anders Ja, ja die, weet je, die projecteren dan hun eigen mening een beetje in, in Twitterberichten en dat soort dingen. En dat is prima, dat mag ook en dat moet ook. Je mag kritisch zijn. Dat is ook prima. Maar weet je, de, dit toernooi is nog lang niet gespeeld. En uh, eigenlijk uh, ja, begint het pas. En, maar maar ik, Robin, heb, ik nog ik even één vraag. Ja, is Maugeri beter dan jij, de ja. nieuwe coach? Uh, in sommige opzichten wel en op sommige opzichten niet. En dan wil je natuurlijk weten welke opzicht. Nee, nee. <laughs> nee, nee, daar hebben we het nog over, Tom. Maar kijk, die man is technisch-tactisch zeer begaafd. En hij, is, uh, hij heeft een prachtige CV, beter dan ik. Uh, enorm veel ervaring. Ja. Dus uh, wat dat betreft is het een uitstekende keuze. Alleen, uh, ja, hij spreekt gebrekkig Engels en geen Nederlands. Dus communicatief, en zeker bij een vrouwenploeg is dat belangrijk... ja, is dat gewoon wel lastig af en toe. Ja. En da dat is het grote verschil met mij, denk ik. Oké, okay, we, uh, we gaan het hierbij laten. Dankjewel, okay, Robin. Oké, okay, graag gedaan. Veel maar... plezier nog. Oké, okay, hoi. Uh, naar het voetballen. Maarten, die uh, zucht van verlichting, uh, nu ik dit maar... zeg, uh, ongetwijfeld. Ah ja, uh, ja Kulman, nou, niet, we hadden de polo uh, niet elke week bijna. Nee, nee, nee. Neem we je niet kwalijk. Uh, Ronald Komman heeft zijn contract met Feyenoord met een jaar verlengd. Afgelopen week. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar toch duurde wat langer dan iedereen had uh, verwacht. Uh, maar Komman wilde geen verbindenis voor langere tijd aangaan. Nou, dat is wel te sprake geweest. Uh, ook wel twee jaar. Maar ik denk in deze tijd... Uh, dat het niet onverstandig is om, om dat per jaar te bekijken. Uh, dat ligt ook aan de situatie van Feyenoord. Het is nu allemaal veelbelovend en we hopen daarin uh, verder te gaan. En het is niet de eerste keer dat, uh, dat trainers met langdurige contracten... dat daar toch een probleem in komt. Nou, dat, dat ontloop je nu en uh, ik heb daar geen probleem mee. Ronald Koeman, Martin Wijfels van het AD. Uh, eerst hadden we clubs die uh, uh, korte contracten aanboden aan, uh, aan de trainers... want anders moesten ze zo'n hoge afkoopsom betalen... En nu gaat de trainer al zeggen: ja. Doe mij maar een kort contract. Ja. Wat voor wereld leven we inmiddels? Nee, maar ja, kijk, het, het, past, het past heel goed in de situatie van een, een, een heel aantal clubs in Nederland. Omdat je ziet nu aan Feyenoord, die, die zijn nu weer naar boven gekomen. Spelen nu rond de vijfde plaats. En nu moet je, om, om in één keer door te kunnen gaan naar één of twee, heb je eigenlijk een categorie spelers nodig: Alle Dirk Kuit of. Mark van Bommel, dat soort jongens die nu terugkomen. alle la Philippe Cocu vroeger bij PSV. En die dan dat elf al op sleeptijd nemen. En alleen die categorie, dat heb ik deze week ook wel... in gesprek ook met die jongens wel een beetje gehoord. Die komt nu niet terug. Want uh, daar zijn een aantal oorzaken voor te geven. En dus weet Koeman ook, volgend seizoen kan ik met de bijna dezelfde jonge spelersgroep wel een stapje maken... Maar, maar dat gaat niet ineens met twee, drie stappen tegelijk vooruit. Hij zit te dus, zeggen VVV met de jongste bank ooit. Nou ja, dat, dat met de zegt... B-junioren en 2A-junioren, ja, nou ja, geloof ik. Dat, dat zegt alles over Maar zo zijn er een, een aantal clubs... En, dat, dat, dat weet hij ook en dat weet Feyenoord ook. Dus ze kijken dat volgend seizoen weer aan. Van, nou Hoe staat het er dan voor? en, dan kijk, en ik, ja, ik vind dat heel verstandig. Gewoon ja. één jaar en dan zie je het weer. Ja, verstandig van, je... van Komman en van de club. Ja. Van het op deze omdat, het, omdat het dus ja. het zo is in, momenteel zo is in de Eredivisie. Ja, Want... Jij zegt wel van de club. Maar de club wou een langjariger contract hebben, dacht ik. Nou, nee? Nee hoor. Oh nee, dan is het prima. Maar ik denk, een technisch directeur moet een heel langjarig contract hebben, denk ik. En die organisatie. Kijk, Geel, die en een coach. Ook, ja. Principieel één jaar. Ja, nou ja. Daarom, daarom vind ik het zo gek dat bijvoorbeeld uh, McLaren alweer tweeënhalf jaar heeft gekregen. En Frank de Boer vorig jaar een drieënhalf jaar. Ja. Denken jullie, uh, Tjerk, kijk van jou, denk je dat het lek boven is in, uh, in, in Rotterdam? Voor zover er een lek was. Ja, dan dan zeggen, jij spreekt over een lek. Nou, het mij, ging een uh, tijdje wat minder ja, in Rotterdam, <laughs> ja. uh, Tjerk. We gaan bij heel veel plekken gaat het wel een tijdje wat minder. Maar ja, ik denk dat ze nu... Ja goed, het is gewoon een understatement natuurlijk. Ze zijn volgens mij op de goede weg. Maar ik had het net op het maat al over. Er zijn natuurlijk steeds meer clubs die aanspraak maken op, uh, nou ja, noem het een top 5 positie. En zelfs op het landskampioenschap. Vroeger was het natuurlijk niet zo. Dan had je twee of drie clubs die daar echt omstreden. Maar die clubs zijn ook minder geworden. Die zijn gewoon kwalitatief minder goed geworden. Dus alle clubs die daaronder zitten die hebben nu ook veel meer kans om, uh, om wellicht landskampioen te worden. Of in ieder geval Europees voetbal te spelen. En uh, ja, Feyenoord hoort daar natuurlijk sowieso bij. Hè? Vorig jaar hebben we zo lang gesproken over ja, jong, dit en uh, geen ervaring, zus en. Uh maar ja, uh, weet je, dat kan iedere club wel zeggen op een gegeven moment. Dat zou echt niet alleen bij Feyenoord zijn. Ja. En volgens mij kwalitatief hadden ze echt wel aardige voetballers er rondlopen. Ja, maar, maar, maar het is vroeger is wel een... vroeg in meter, terwijl nu loopt het natuurlijk een stuk beter. Wat, wat het, echt, het, het, het goede wat ze het afgelopen half jaar met elkaar daar hebben gedaan in Rotterdam... is gewoon de lat hoger gelegd. Gewoon voor Kies. die jongens inderdaad. Ja, ja, maar... Niet meer te vrij blijven ja. of niet meer van... ach, het komt volgende week wel. Heb. En, en daar is Koeman... Ja, ik heb dat zelf tien jaar geleden bij Ajax al gezien... toen hij de jonge Sneijder en Van der Vaart mee omhoog nam. Dat, ja, dat is een winnaar. De Koeman is geen... Die, die, verliest, die verliest nooit, bij wijze van spreken. Op hij, de, wil ja. hij, wil, ja, ik, hij wil niet verliezen. Dat, ja, dat bedoel ik. Hij wil niet verliezen. Het is ook Feyenoord onwaardig om te zeggen... Uh, linker rijtje. Waar heb je het over. Weet je? Feyenoord moet toch gewoon uh, zeker in die top 5 voetballen? Waarom niet? Waarom zou een club als uh, nou, noem Groningen... Of, of, uh, die dat wel kunnen, in plaats van Feyenoord fijn dat je wat financiële problemen had. En ze gewoon realistisch hebben gekeken. Ja, nou, maar ze hadden helemaal geen maar... slechte voetballers. Kijken wat ze, er, he, ze hadden daar. Nu zelfs de beste voetballers. zijn ze kwijtgeraakt. He, Ver, Wijnaldum. Die zijn ze kwijtgeraakt. En misschien nog wel een paar. De, en, uh, uh, en nu gaat het beter. Realisme is niet erg. Alleen ik kan ook doorslaan, inderdaad. En dat, uh, maar, maar je geeft dat... nu wel kriti indirecte kritiek op Mario Been, natuurlijk. He? Nou. Ik, ik denk, maar ik ben wel benieuwd hoe jij er als trainer naar kijkt. Wat voor type was de speler Been? In de zin van, heeft hij alles uit zijn carrière gehad? Nee. Heeft hij, had je daar als speler al het gevoel van, van dat is nou een man die... Nee, en, en nou, ik ik kijk ook, dat sorry neem je, dat je toch ook een klein beetje mee? Maar ik, ik kijk ook naar de spelers zelf, weet je, iedere keer weer. Je, in hoeverre ja? zijn die gasten zelf bereid om er alles aan te doen? Hoezo kunnen ze nu ineens wel dat stapje extra doen en vorig jaar niet? Doe je dit dan alleen maar voor die trainer? Of ben je nou echt prof dat je zegt, van nou ik haal alles uit mijn carrière? Dat vraag ik me serieus af. Ja, maar goed, Mario heeft het er niet uitgekregen. Met bijna dezelfde groep natuurlijk. Nou ja, misschien wel een betere, kwalitatief betere en, groep zelfs. En als je nog verder doortrekt, Gert Jan van Beek, wie legt het maar wat hoger dan Gert Jan van Beek? Daar lukte het weer net niet. Nou, maar dat was een andere groep. Andere groepen, Dat had je te maken met van Brongo's, ja, Mbakay, Hofland. Eh, en maar die, en wat, wat, er, wat er is gebeurd, die spelers hebben van de zomer eigenlijk gezegd: joh, na een oefenwedstrijd die, die tegen Vitesse delft. Wat, wat echt uh, dramatisch was, hebben zij gezegd. Het gaat dezelfde kant op als vorig jaar. Dat willen wij niet. We moeten nu iets doen. En dan weten we dat iedereen daarna naar ons gaat kijken. En wat je er ook van, van vindt. Maar ze hebben dat toch, die verantwoordelijkheid hebben ze gepakt in ja. de eerste helft van het seizoen. En nou ja, dat is toch wel knap. Oké, okay, duidelijk. We gaan naar het. Uh... Jeffrey Wammers, die wil binnen een week duidelijkheid over zijn deelname aan de Olympische Spelen. U kent het verhaal waarschijnlijk. Wammers strijdt met Epke Zonderland om één Olympisch ticket. Beide hebben zich gekwalificeerd, maar alleen Wammers heeft het vereiste vormbehoud getoond. Zonderland, die moet dit nog doen. Contact nu met Paul Scholten, dat is de advocaat van Wammers. Meneer Scholten, goedemiddag. Goedemiddag. Volgens u is dit in strijd met de kwalificatieregels. Heb ik begrepen, klopt dat? Hoe zit dat? Dat, dat is mijn mening. De KNVB heeft zijn eigen selectieprocedure Olympische Spelen 2012 vastgesteld. En daarin staat heel duidelijk... ...op het moment dat die van kracht worden... ...dat worden ze nadat de beide heren zich genomineerd hebben... ...op de WK in Tokio. Dan staat daar heel duidelijk... ...dat de voordracht aan het noc nsf ...bij plaatsen op naam, waar we over praten, vindt plaats... Pas één turn heeft voldaan aan de eisen van NOC, NSF en de FIG, de, de Internationale turnunie, En die wordt dan voorgedragen. Nou, wat is er gebeurd? Uh, in Tokio hebben ze dus uh, genomineerd. KGU dacht waarschijnlijk, of hoopte dat, dat ze, uh, zou lopen via Zonderland en, en, en van Gelder. Maar goed, dat mislukte. Dus toen moesten ze naar Londen. En in Londen in een meerkamp nota daar zou dan eh, bij de beste 17 getunnend moeten worden op een geschone lijst. Dat hebben ze allebei gedaan. En vervolgens moet je vormbehoud tonen, dat komt niet in die meerkamp. Dat moet dus weer op een individueel toestel. En dat heeft Jeffrey wel gedaan, namelijk in de wedstrijd, de vrijdag daarop in Londen ook nog door zilver te halen. En Edwin heeft dat niet gedaan. Die haalde weliswaar ook zilver. Maar die bleef onder de gestelde eis. Uh -huh. En daarmee is in mijn ogen voldaan aan de kwalificatie zoals vastgesteld. En uh, kan het dus niet anders zijn dat uh, Jeffrey wordt, uh, wordt aangewezen, wordt uh, voorgedragen. Ja, nou heb ik hier van het NEC-NSF uh, de kwalificatiemomenten. Tussen haakjes staat erbij evenementen voor nominatie en eventueel vormbehoud. Ja. En daar staat ook een EK-heren bij in Frankrijk van 21 tot 27 mei. Waar Epke ja. Zonderland dus naartoe kan. En als hij daar vormbehoud toont, heeft hij aan dezelfde eisen voldaan? Nee, want je kunt. Uh, tenminste, nee, ik ben dat niet meer eens. Want uh, de KNVU heeft gezegd. Binnen vier weken na het test wijzen wij. of doen wij onze voordacht aan nrc NSF. Je kunt alleen maar die voordag doen op het moment dat uh, gekwalificeerd is. En gekwalificeerd is, dat doe je door beide uh, momenten gehad te hebben ja. te weten. De nominatie en vormbehoud. Ja, en, en dat vormbehoudmoment, dat komt dus nog voor Epke Zonderland. Maar u zegt, ze hebben gezegd dat ze binnen vier weken een beslissing zouden nemen. Uh, maar de vraag is dan, in hoeverre die vier weken... Um, ja, juridisch vaststaat, of dat een, uh, een, een rol gaat spelen. Zij kunnen natuurlijk zeggen, ja, we komen wel terug, het worden geen vier weken, we gaan het binnen acht weken doen. Ja, maar ook dat hebben ze weer in hun eigen selectieprocedure keurig neergeschreven. De selectiecommissie doet haar voorraad uiterlijk één maand na het test 2012. Nou, het test is die wedstrijd in Londen geweest. Ja. Ik heb in december al gevraagd aan de KGU: ja. doe het nou anders. En uh, wijs pas aan, na de vormbehoudmogelijkheden mogelijkheden, zoals de World Cups. Want daar komt iedereen. Uh, de hele wereldtop is daar aanwezig. Ja, die, die zijn in maart en het EK is ja, vervolgens later is. in mei. Ja. ja, dus dat had makkelijk gekund. En ja. uh, dan turnt iedereen ook voor zijn eigen toestel. Want daar gaat het om. Zo'n meerkant die, die, die, die, die, die telt in wezen wat dat betreft niet echt serieus mee. En dan kun je op grond van de, de resultaten in, de, in die World Cups... kun je kijken wie van de twee... ...de beste is. En die wijs je dan aan. Maar dat heeft de KGU geweigerd. Hmm. En mocht de u daar nu op terugkomen en dat alsnog doen? Is dat voor u acceptabel? Of zegt u... ...nee, ik hou vast, ik wil binnen nou, een week lijkt, gewoon uitsluitsel hebben? Dat, dat, dat, dat lijkt mij sterk. Dat lijkt mij sterk dat je een zwakkend beleid dan moet gaan, moet gaan honoreren. Ja. Maar u wilt, binnen uh, een u wilt binnen een week antwoord. Uh, hoe realistisch is dat? Nou, ik heb uh, begrepen dat uh, de, de die selectiecommissie die dat gaat uh, adviseren... dat die één uh, een, een deze dagen bij elkaar uh, komt. En uh, het zou eens kunnen dat het binnen een week uh, vast staat als het uh, tien dagen wordt. Uh, dat vind ik geen, uh, geen man overboord natuurlijk. Nee, Oké, okay, we hebben gebeld met uh, die selectiecommissie... maar daar wil, niet, uh, daar wil niemand reageren. Ook op de, de brief niet die u heeft gestuurd. Tom Boot? Uh, Meneer Scholten, uh, ja. het is voor mij bijna zeker dat ze toch naar binnen een maand of wat dan ook, toch voor zonder land gaan kiezen. Wat doet u dan? Want ik heb gelezen dat u overweegt een rechtszaak. Waarom zegt u niet gewoon een rechtszaak? Want dan weten we ook wat de, hoe de rechter erover denkt. Dat die kans is buitengewoon uh, groot dat dat gebeurt. Goedemiddag in de boot. Hallo. De um, uh, kans is buitengewoon groot. Uh, maar dat ik, moet, moet ik nog met, met Jeffrey uh, overleggen. Okay. Het uh, hangt ook van, van de, de motivatie van, van de KGU af. Uh, ik kan nu wel uh, heel stoer gaan roepen. We gaan uh, direct dan een kort geting beginnen. Maar dat, uh, die, die, nogmaals, de kans is groot. Maar is uh, nog niet uh, 100% zeker. Het begin van de uitzending uh, heb ik Jack Bobstra voorgelegd dat hij u een vraag mocht stellen. Hij had een vraag. Ja. Weet jij nog wat de vraag was, Jerry? Ja, nou, ik, uh, hartelijk dank voor uw uh, duidelijke uitleg overigens. Uh, uh, ja, nee, ik, ik, ik, het was mij, ik viel mij op vandaag. Ik was even op internet aan het kijken van, uh, wat de uh, wat nieuwsfeitjes zijn. En dit zag ik uh, staan. Dus uh, uh, benoemde ik dat even. Niet weten dat u aan de telefoon zou hangen op dit moment. Maar dat geeft helemaal niks. Ja, ik zei van ja, ik ben, ik ben altijd benieuwd naar of de advocaat in deze uh, van Jeffrey Wammers... Um, als de advocaat zou zijn van Epke Zonderland, anders over de hele situatie zou denken? Of denkt u volledig puur uit, uh, laten we zeggen, uw, uw cliënt in dit geval? Nee, nou ja, als advocaat behart dat altijd de belangen van je cliënt. En dat doe je op uh, sportieve en faire uh, wijze. Althans, ik. En uh, het is ook heel vervelend dat uh, niet beide heren uh, of jongens uh, zouden kunnen, kunnen gaan. Want uh, ik gun het Epke even hard. Ja. Alleen, dus de krijgen hun eigen kwalificatieprocedure vastgesteld. En wat, is, sorry, dat kun je wat is de reden überhaupt, dat is misschien niet zo'n goede vraag voor mij omdat ik dat niet weet, wat is de reden überhaupt dat er maar één turner in dit geval daar naartoe mag? Want ik heb het gevoel dat beide jongens daar iets te zoeken hebben. Ja, dat is, dat, uh, is de, de, de norm van de, F, F, de FIG. Dat, uh, in op. Met IOC en dan kom je bij vervolgens bij NOC NSF terecht. We hebben gewoon niet meer tickets. We hebben het gewoon niet we goed. Gaan we hebben gewoon niet meer plaatsen. Dat is het. Ja. Duidelijk? Ja? We zijn niet goed genoeg. Ja. Oh, nou, dat nou, idee genoeg. had ik dus niet bij deze twee jongens. <laughs> nee, maar als land aan nee. ben je niet goed genoeg, dat ja. was, als we ja. bij, bij die ja. Straf, ja. Maar, ja, je staan. Ja. Je verdient tickets. Je, je, je, je verdient in de vele plek als land, Ja. Dat is wel goed. U verwacht in ieder geval binnen zeven of tien dagen antwoord. Uh, mocht u geen antwoord krijgen of geen afdoende antwoord... dan overweegt u sterk om uh, een kort geding aan te spannen. Dat is een nee, beetje de samenvatting van het verhaal. Klopt dat? Ik zou, ik zou die niet kunnen samenvatten. Goed zo. Dank u wel. Heel goed. Paul Scholte was dat. De advocaat van uh, Jeffrey Wammes. En dan, naar het uh, moment van deze week van Maarten Peppin. Ah, ja, Heel Nederland heeft het, uh, tenminste sport, het, de voetbalminnend Nederland... heeft het ongetwijfeld gezien. Uh, Messi valt krijgt een vrije trap. Uh, Pepe wil uh, daartegen protesteren, tegen de scheidsrechter... loopt om de op de grond liggende Messi heen... die uh, zichzelf overeind probeert te houden met één hand op de grond. En, en heel toevallig met zijn noppen raakt Pepe de hand van Messi. En nou is de discussie, was het toevallig of was het niet toevallig? Jij memoreerde eerder al, Mourinho zegt... hij zegt dat het per ongeluk ging en ik geloof hem... dus ik sta achter mijn speler, Maarten. Ja, nou ja, wat, wat ik in het begin al zei, ik, ik vind het... Toch wel schokkend, omdat het zo openlijk. Iedereen heeft het gezien. En je, je, kunt, daar, je kunt daar gewoon geen dubbele uitleg aan geven. Omdat je. Je rememoreerde net zelf ook. Je ziet hem ook kijken. Van hé, hey, daar ligt die hand. Hoppakee. En, en het, het, ja, het gaat natuurlijk verder dat. Um, op, ja, op dit moment zijn. Iedere, iedere club die tegen, tegen Real Madrid speelt. Die, ja, die kan alles verwachten. Want er is daar totaal geen. Uh, niet, niet iemand die, dat, uh, ja, die, die daar boven de. Ja boven de spelers staan zou ik bijna zeggen als je dit allemaal goed keurt. Misschien wel eens durven ze Mourinho er ook wel niet op aan te spreken van zegt er nou eens wat van Wie bedoel je uh, Real oh, Madrid? De, de, de leiding van Real Madrid. Ah ja, dat blijkt. Dat blijkt. Die Mario ja, of, of de leiding van Real Madrid is het er volkomen eens. Uh, wat ja. Mourinho zegt, dat zou ook nog eens kunnen. Het is natuurlijk moeilijk om dat van de buitenkant te beoordelen. Alleen er was laatst wel echt wel forse kritiek. Ook van binnenuit Alfredo Di Stefano. He, toch, de clublegende had ook openlijk in de Spaanse kranten... Uh, van dit, dit past niet bij Real Madrid. Een, na een van de vorige klassico's die ook uit de hand waren gelopen. En het is natuurlijk interessant ook als je het doortrekt naar het EK. Wij spelen straks de beslissende poolwedstrijd tegen Portugal... Nou ja, ik, ik moet het zien. Ik zie die Pepper wel in staat om, om snijden na vijf minuten te, te, te elimineren. Te, te intimideren en, ja. en, en ja. dan staan we misschien met tien man. Ja. Ja? Denk, je, denk je dat het ook met zijn verleden te maken heeft? Want hij heeft natuurlijk uh, regelmatig overtredingen. Waarbij je denkt: van wat gaat er mis <laughs> met die man in zijn hoofd? Ramos is net zo'n type. Ja. Die wordt ook niet gecorrigeerd. Dus zou het dan maar... echt inderdaad iets Real Madrid's eigen zijn? Ton, kijk even naar jou. Ja, de coach eigen, denk ik. Ja, de, uh, coach, die spe ja. Ja, de, de spelers doen al zo. Maar ik vraag me af, in Nederland... als de scheidsrechter het niet gezien heeft... Uh, kunnen nog naar beelden strafzaken. Uh, ja. uh, hoe zit dat in Spanje? Ja, dat is een goeie, want uh, daar werd meteen op gespeculeerd. Van, kijk, uh, de scheidsrechter heeft het blijkbaar niet beoordeeld... Ja. dus kan het wel uh, door, de, door de tuchtcommissie aangepakt ja. worden. Maar... Die had nog niks laten horen, zover we nu... Uh, Zelf, zelfs Zidane nam het op hè, voor ja. Pepe. Dat las ik. Ja, een nou, oud-speler oud van Real Madrid. Die misschien nog wat kaarten... Precies. Kaartjes ja, die, hij is uh... na, naast, naast het veld een hele aardige jongen. Oh. Ja, daar heb ik wat aan. Ja. Het gaat over wat hij op het veld doet. Ja. Maar, maar wat, wat de, deze hele wedstrijd weer, hè, als je nou toch zag... Uh... Real heeft het op allerlei manieren al geprobeerd. En, en wat ze nu deden was ook... Uh, je bedoelt om te winnen van Barcelona? Ja, om te winnen van Barcelona. En wat ze nu deden was, was eigenlijk de, de destructiewijze weer, uh, weer, weer naar ja. boven halen. En dan zie je spelers als Eusil. De echte voetballers worden daar niet opgesteld. In een van de mooiste wedstrijden. Kaka. Kaka die je in het voetbal hebt. En... Ja, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn, hoor. Dat, uh, ja, dat ik, werk, ik denk ook dat het tegenwerkt. Niet alleen de mentaliteit van de spelers. Want uh, als je ze goed opvoedt, heb je de, dat heb ik al gezegd, heb je daar voordeel bij. Maar uh, ik vind dat ze zo'n goed elftal hebben. Ik vond dat ze vorig jaar al kans op de Europa Cup hadden... en kans op het uh, Spaanse kampioenschap. En dat weet ik aan de slechte trainer. He? Dit jaar hebben ze weer die kansen. En Mourinho... Uh, volgens mij heeft verpest het voor ze. Ja. Maar ja goed, dezelfde trainer wint met Inter de Champions League. Ja. Maar, Weet je, maar is zo'n Ronaldo... Is, die, is dat niet een jongen die daar dan opstaat... en zegt van hey, wat, wat zijn we aan het doen met elkaar? Nou ja, ook, ook hij... had vorig seizoen na een van die klassico's... toch ook wel kritiek. Van joh, we hebben eigenlijk zelf niks gedaan... en we hebben toch verloren. Dus dat wat, heeft ook geen zin laten we gaan voetballen. Dus dat heeft hij wel geuit, maar... Ja, dat is ook wel redelijk binnen de perken gebleven. En uh, kijk, ja, Mourinho is natuurlijk een Portugees. Ronaldo ook, dus ja, het is Pepe ook niet ook. zo dat hij... En Pepe ja. ook. Dus <coughs> dat zal, uh, ja... Ronaldo zal niet openlijk tegen zijn coach ja, ze opstellen, zullen, lijkt maar. Ja, maar ze zullen niet aan, uh, aan correctie denken. Ze denken gewoon... In hun voordeel. Hij neemt het voor Peppe op, dus de volgende keer neemt de coach het ook voor mij op als ik iets verkeerd ja. doe. Mensen kunnen het ook uitleggen als het ziet hem dat hij, voor, dat hij opkomt voor zijn speler. Hij laat hem wel buiten de selectie van de Bilbao. Nee, ik heb gelezen van niet. <coughs> hij laat ik, hem wel buiten de selectie. Ik heb, ik heb niet zo lang geleden, dus nu, vlak voor ik hier naartoe kwam, gelezen dat hij hem toch in de selectie op heeft genomen. Ik heb net de Spaanse marca uh, nog even nou, bijgekomen. Dan ga ik die discussie maar niet aan. Dan zou jij misschien gelijk hebben. Ik ga nou, het dus gelijk maar, maar stel dat hij dat gedaan <coughs> Ja. zou hebben, kan het zijn dat hij intern natuurlijk wel iets heeft gezegd, en dat hij naar buiten toe het chic vindt om zijn speler te verdedigen. Nee, geen optie. Maar goed, dan ja. nog, als je praat over de, de kwaliteit van zo'n club, hè, wat jij, wat Ton zegt, zo'n Euziel, dat soort jongens, Kaka. weet je, als je echt wil voetballen, dan moeten volgens mij dat soort jongens op een gegeven moment in het veld staan. Ja. Nee, niet alleen voetballen, winnen. Ja, maar goed, wel dat, tegen dat, Barcelona. Volgens mij okay. ga je, heb je een go goede kans met Eusiel. Uh, ja, dat denk ik maar wel. Het is, lijkt me het is, wel een van de betere spelers. Het is, het is, speler. het is wel, zo verschrikkelijk goed. Hè, Precies. Zo. Want Mourinho is eigenlijk zijn eerste ervaring als trainer heeft hij opgedaan uh, uh, in de staf van Louis van Gaal. En Van Gaal zegt altijd dat. Uh, heel veel respect voor, toch wel voor, voor ja. de coach Mourinho. Alleen, het is een trainer die altijd wint op de verdedigende manier. Mm. Want dat is zijn stijl. En als hij moet gaan aanvallen, dan, dan, dan lukt het niet. En Inter is een mooi ja, voorbeeld. Is een goed voorbeeld ja. Ja. Verdedigen, uh, anderen laten creëren ja. en dan zelf en dan toeslaan. Ja. Aanstaande woensdag is de return. Is dat iets om naar uit te kijken of verwachten jullie uh, een veldslag? Ja, ah. Er staat natuurlijk weer heel veel spanning op, Pepe. Ik wordt denk niet niet echt dat ik denk ontvangen niet de Barcelona denk. zich laat verleiden nee. tot een veldslag. Nee. Die, die gaan gewoon voetballend weer winnen, denk ik. Oké, okay, goed. Nou, we gaan het afwachten. De Eredivisie is ook weer begonnen. De bal rolt weer. En hoe? Aarde, Den Haag, Rode. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. 3-3. Als dat een graadmeter is, dan wordt het nog wat. Veel doelpunten, maar geen winnaar. En daar hield de ADO-coach Maurice Stijn een dubbel gevoel aan over. We hebben het publiek denk ik een hele mooie wedstrijd voor geschoteld... Met, uh... Met, met, met aanvallend voetbal, attractief voetbal. De kater zit hem in dat je drie keer op voorsprong komt... en hem drie keer zelf weggeeft. Uh, terwijl je zelf de bal hebt, geef je ze weg. En, um, en je bij de 3-2 natuurlijk vergeten de trekker over te halen... en 4-2 en 5-2 te maken. Zijn jullie blij dat de winterstop er weer op zit, Tom? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het altijd leuk. Uh, kijk, morgen... Ik woon in de buurt van Alkmaar. Morgen heb je meteen de topper uh, AZ-Ajax. Nou, daar verheug ik me erg op. Ja, het wordt een uh, mooie middag overigens met... Uh, wat was het Om half één Vitesse tegen NEC. AZ-Ajax en dan utrecht PSV om half vijf. Uh. Ja. Ben je blij, Maarten? Ja, ja, ja, ja. Ja, in Alkmaar. Ja, ja. Ja, maar jij, ben, ben je blij? Oh, sorry, ben je erbij? Ben, ben, ben je blij? blij? Ja. Uh, ik ben ook blij dat het weer begint. Ja, ja. absoluut. Omdat het, het is ook wat net ook te, te sprake kwam. Het niveauverschil tussen de bovenste clubs is redelijk klein. Dus het, het, het zal misschien worden dat we weer een close finish... met drie clubs op de laatste speeldag die kampioen kunnen worden. Dat zou zomaar kunnen. Wat verwacht jij, Jerk? Nee, dat is prachtig. Ik bedoel, uh, de, gewoon de, dat het überhaupt weer verder gaat nu, uh, vind ik persoonlijk heerlijk. En uh, de, ik vind het leuk dat er zoveel clubs meedoen om de prijzen. Dus dat is, uh, ik vind de Nederlands competitie echt leuk om te volgen. Ben je dan ook iemand die om half één uh, op de bank zit... en dan pas ik om kan, uh, zes uur er vanaf komt? Ik kan zondag is in principe mijn enige dag dat ik niet op de tennisbaan sta. En dan kan ik inderdaad heel rustig bij Eredivisie Live... Uh, uh, rustig onderuit uh, zitten om een wedstrijd te gaan kijken. Ja, dat doe ik ja. met enige regelmaat. Ja. Ben je ook zo iemand die heel veel voetbal wil en kan zien? Nou, de samenvattingen vind ik vaak het leukst... maar ik volg het wel heel erg. En kijk, ik, ik vind het zo leuk... omdat ik heel nieuwsgierig ben hoe het afloopt. Omdat natuurlijk PSV verreweg de meeste kwaliteit heeft... naar mijn idee, en toch nog niet bovenaan staat. Nou, gaat dat zich doorzetten, zoals elke kenner denkt... of gebeurt dat niet? Ik hoop dat het wordt. En ik ben benieuwd wat er voor verandering komt bij FC Twente... ook nu Adriaanse daar weg is en McLaren. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik denk slechter. Maar goed, uh, ik ben een co-Adriaanse fan. Ja, nou, dat mag ook. Dat is ook ja. prima. Ik, ik denk, dat ben ik zelf ook. Maar ik ben wel benieuwd waarom hij na zo'n korte tijd daar al weg is... en wat er dan nu inderdaad gaat veranderen. Ja. Goed, we gaan het uh, afronden. Terk, wat ga je doen uh, dit weekend? Ga je echt op de bank hangen van half 1 tot uh, morgen zes? Nou, ik heb ook nog een gezin waar ik uh, altijd voorneem om de aandacht aan te besteden. En die kunnen toch uh, de borrelnootjes de, de, ja, brengen. Ja, ja, precies, dat is vaak de praktijk. <lacht> <lacht> dus eerst half 1, AZ, Ajax en dan om half 5 hebben we Utrecht PSV. Dat ja. Wat mij betreft de mooiste invulling van de zondag. Ja, AZ, Ajax is volgens mij ja, drie, om ja, half 3. Ja. Half drie. Ja, ja. oké, okay. nee, nee, nou, dan ga ik om half 1 vast de voorbeschouwing mee pakken. De Vitesse Nek is om half 1. Ja, en Maarten, wat ga je doen? En hè? Ja, naar uh, de wedstrijd in Alkmaar. Dus, uh, ja. Ik, verhaal, uh, verhaal maken voor... Uh, ja, verhaal de maken voor de krant. Ja, de krant. Ja, ik ben donderdag ook geweest, dus dan heb je meteen ook de volgende wedstrijd. Ja. Ja. Ja, ik, ik wou nog kiezen, oh, je wou het aan even. vragen. Ja, Tom, ik, wat ga je doen morgen? Een <laughs> ik, wou eigenlijk, ik had de keuze tussen dat uh, hoog of Nooit oh, sorry dat ik het zeg. Ja, dat Tata Steel. Ja. Ik betaal het even voor jou, Tata Steel. Ja. Maar uh, de wegen zijn zo uh, Het schip vol. is gedropt hoor ik, Is, dus, uh, is het vlot? Mij... Ja, ja, ja, volgens nou, mij kan je, je ik uh, beide eigenlijk. Ja, nou, goed. Fijn AZ, weekend allemaal. Uh, Dank uh, jullie wel uh, voor jullie komst. Uh, We hadden uitslagen uit de Bundesliga. Schalke 04 tegen VfB Stuttgart werd 3-1. Schalke nu uh, mede koploper, omdat Bayern gisteravond is dus verloor... van Borussia Mönchengladbach. nürnberg Herter BSC werd 2-0. Freiburg tegen Augsburg 1-0. Hoffenheim-Hannover 96-0-0. En Wolfsburg tegen Kulm. 1-0 Bayern eerste met 37 uit 18. Schalke heeft er 37 en Borussia Mönchengladbach heeft er 36 uit 18. En dan de Premier League. Norwich tegen Chelsea 0-0. Everton Blackburn Rovers 1-1. Queen's Park Rangers Wigan Athletic 3-1. Wolverhampton Aston Villa 2-3. Stoke City West Bromwich Albion 1-2. Sunderland Swansea City 2-0. Fulham tegen Newcastle United 5-2. Hm? Morgen City tegen Hotspurs. En Arsenal Manchester United. Oeh, super Sunday. En dan Manchester City uh, in de stand: Eerste 51 punten. United tweede met 48. Tottenham heeft er 46. En Chelsea heeft er 41. Goed, dat was NOS langs de lijn. Voor nu zometeen om 7 uur dan zijn we er weer met de Graafschap Herenveen Excelsior, Nakbreda en RC Twente tegen RKC. Dan is dit op deze stoel Ronald Boots. Wat mij betreft nog een heel fijn weekend. Dag. Sport op Radio 1. Zometeen om 7 uur de Eredivisie, de Grafschap in de V. En is er een volgende aanval? En hier zelfs nog een kant? Excelsior Nak. Blijft een beetje hangen, die schiet hem drie. En Tente RKC. Moet nu gaan schieten, op de voorzorg geven. Hij probeert hem te plaatsen in de En NOS langs de lijn, zometeen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.